Volgens, minister, volgens staatssecretaris Bleker lijkt het erop dat het Schmallenberg-virus... wordt verspreid door kleine vliegjes, knutten... die ook verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het blauwtong-virus... dat sinds 2006 in Nederland wordt waargenomen. Astronomen hebben voor het eerst twee planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt... die ongeveer even groot zijn als de aarde. Het zijn de kleinste planeten die zijn waargenomen sinds in 1995... de eerste zogeheten exoplaneet werd ontdekt... De ontdekking met behulp van de Kepler-ruimtetelescoop is van belang omdat nu duidelijk is dat de telescoop zulke kleine planeten kan zien. De twee planeten draaien zo dicht om hun ster dat ze vermoedelijk veel te heet zijn voor leven. Ruim twee weken geleden maakte de NASA de ontdekking bekend van een planeet die in de leefbare zone rond zijn ster draait. Die planeet is meer dan twee keer zo groot als de aarde. Of er ook echt leven voorkomt is nog niet te bepalen. De Engelse voetbalbond heeft Liverpool-speler Luis Suarez... voor acht wedstrijden geschorst vanwege racistisch gedrag. De oud-Ajaxid heeft volgens de bond tijdens een duel in oktober... racistische opmerkingen gemaakt tegen Patrice Evra... een zwarte speler van Manchester United. Naast de schorsing krijgt Suarez een boete van bijna 48.000 euro. De Uruguayaan kan nog in beroep gaan tegen de straf. Suarez heeft altijd ontkend dat hij zich racistisch heeft uitgelaten.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 Goedenavond, de achtste finales van de KNVB-beker zijn begonnen. Zo strijden Herakters en de Graafschap om een plaats in de volgende ronde. Maar ja, is het eigenlijk wel strijden? Ronald van der Geer. Nee, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Dat is nou net het verkeerde woord deze avond. Want het is maar één punt die voetbalt eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd tot aan nu. En we zitten bijna een uur zijn we bezig. 4-0 staat het voor Herakles. Het eerste doelpunt dan na drie minuten. 3-0 bij Rust en na Rust fiets met de vierde voor Herakles... dat continu balbezit heeft en zeker nog wel een doelpuntje zal gaan maken vanavond. Morgenavond is er een topper in het knvb bekertoernooi. Ajax neemt het op tegen AZ. In de aanloop naar die wedstrijd betuigde Frank de Boer, trainer van Ajax... nog een keer zijn steun aan Johan Cruijff. Op dit moment ga ik, ben ik 100% voor Cruijff in dat opzicht... Zeg maar, dat ik... De, de, de weg die hij uh, wil inslaan, dat ik dat uh, met volle overgave zal, uh, zal aan gaan meewerken. We horen de boer en ook AZ-trainer Gertjan Verbeek over dat uh, belangrijke bekerduel van morgen. En het was een mooie dag voor scheidsrechter Björn Kuipers. Hij kreeg telefoon van de scheidsrechtersbaas van de UEFA, Pierre Luigi Colina. Nou, daar is Björn Kuipers. Mr. Colina, good morning. Thank you, very good. Ja, Björn Kuipers, die mag uh, fluiten op het EK. Zometeen zijn reactie en later ook aandacht voor de selectie van de Oranje Hockey's. Dus, voor de Champions Trophy, want Ellen Hoog mag niet mee naar Argentinië. Bovendien hopen we nog op reacties vanuit Engeland op die uh, 8 schorsing Die de FV uh, Louis Soares heeft opgelegd. Dat allemaal en misschien zelfs nog meer in Ennemuis langs de lijn. Ronald van der Geer en de gelopen koers in Almelo. En ook hier uh, bij een 4-0 voorsprong voor Heracles na een uur spelen een uh, prettig bericht voor een scheidsrechter. Weliswaar uh, niet zo heel prettig voor Erik Braamhaar die aan deze wedstrijd begonnen is maar met een knieblessure moest afhaken. En zo kreeg Merlijn Gerritsen in de rust dus te horen dat hij aan de bak mocht. Hij is uh, de vierde man en heeft het niet al te moeilijk in deze wedstrijd. In de tweede helft mag hij dus leiding geven aan uh, ja, de wedstrijd tussen Heracles en de graafschap. Maar dat is het eigenlijk vanaf het begin af aan niet geweest. Je zag dat Heracles op jacht ging naar doelpunten. Goed speelde hier op het eigen kunstgrasveld. En de graafschap is echt nog niet in de buurt geweest van Pasveer. Goed een balletje daar gelaten. Maar voor de rest heeft Pasveer nog niets hoeven doen. En dat shirt kan straks dus weer opgevouwen de kast in. En dat is de conclusie na 61 minuten. Na drie minuten was het al raak. Doelpunt van Willy Overtoom. Goede aanval via Rienstra en Plet. Daarna Frenkel met een eigen doelpunt op een inzet van Plet die op de paal terecht kwam. En uiteindelijk bij Frenkel terecht kwam die hem in eigen goal schoot. Daarna hebben we nog een goal gezien van Armenteros. Die heeft wel vier kansen gehad om een doelpunt te maken. Deed het uiteindelijk kort voor rust en of iets dus na rust. Met een prachtige stift over de winter heen. En zo heeft het arme De Graafschap alleen nog maar het gevoel dat het heel snel naar het einde wil van deze wedstrijd. Na de 3-1 nederlaag in de competitie. Nu dus ook een nederlaag in de beker en exit voor deze club. Want daar kun je toch wel over spreken als je met 4-0 staat na 61 minuten. Jan-Paul Saïs, ijs wel een opvallende man. Aan de zijde van De Graafschap is er in de rust ingekomen. Heeft heel lang niet gespeeld in uh, vorig seizoen al geblesseerd geraakt aan de knie in uh, de winterstop. Is uh, al die tijd aan het revalideren geweest. En nu noodgedwongen dus uh, aan de bak in uh, deze wedstrijd. Daar waar misschien zijn randtreep was na de winterstop verwacht werd. Nu Sjekovic met een eerste serieuze aanval wellicht voor de Graafschap. Aan uh, de linkerkant van het veld speelt de bal tegen Plet aan. En versiert daarmee de eerste corner voor de Graafschap na 62 minuten. Nou, dan mogen er toch wel mannen uit Almelo uh, terug mee achterin. Onder meer uh, Feynovic wordt door uh, keeper Pasveer naar achteren geroepen. Die pas weer overigens die gelinkt wordt aan de ploeg die op het tweede niveau in Engeland uitkomt. Ipswich Town. Het is nog niet allemaal heel concreet, maar de belangstelling schijnt er wel te zijn. Corner komt van Schrekovic vanaf de linkerkant. Niet bij Poupon, wel bij Duarte. Die verspeelt de bal dan aan Meijer. Ja, nou lijkt het alsof de graafschap gewoon meedoet in deze wedstrijd. Maar dat is dan even een fase waarin uh, Heracles wat gas terugneemt. En de graafschap de gelegenheid krijgt om te acteren op de helft van de tegenstander. Met nu Poepon. Actie met Van der Linde aan de linkerkant. Vlakbij het, gras op het gebied van Heracles. Uh, van der Linde, aanvoerder, is uh, de winnaar. Er gaat zo ingegooid worden door uh, de graafschap. Maar niet voordat Everton in het veld komt. En Plet naar, naar uh, de kant gaat bij uh, Heracles. Maar dat mag bij een 4-0 voorsprong. 62 minuten gespeeld. Voorsprong is voor Heracles. Nog twee wedstrijden vanavond van Sparta Rotterdam tegen GVVV. Uh, GVVV kwam snel op voorsprong. Sparta laat in de wedstrijd gelijk. En uh, dat staat het nog steeds. Ze zitten zelfs in de verlenging al dik over de 100 minuten. Dus daar blijft het spannend. RKC Waabek tegen Ahead Eagles. Dat was uh, spectaculair nadat Ahead Eagles met 2-0 leiden door uh, twee treffers van Marnix Kolder. Zorgde Castillon Schet en Van Peppen voor de 3-2 zegen van RKC. Toch nog Riket in voorde van RKC en Marnix Kolder die dus uh, twee doelpunten maken van Go Ahead kregen een rode kaart. Bij de ploegen eindigde dus met tien man. Goed, op het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika... was uh, geen enkele Nederlandse scheidsrechter te bekennen. Nou, bij het volgende eindtoernooi in is uh, ons land wel weer vertegenwoordigd... door Björn Kuipers. Hij kreeg het goede nieuws dus te horen van Pierluigi Colina. En dat is de scheidsrechtersbaas van de UEFA. Voor Kuipers was het een leuk gesprek. Heel leuk gesprek. Wat zei hij? Gefeliciteerd met uh, de benoeming dat je een van de twaalf scheidsrechters bent... die uh, de komende zomer op het, uh, op het EK in Polen-Oekraïne <coughs> mag plaatsnemen... en uh, dat ik geen vakantie moest plannen. Maar dat heb je er graag voor over, denk ik, om geen vakantie te plannen? Uiteraard. Wat zegt dit, wat bewijst dit, uh, dat, je, dat, je, dat u uh, gewoon goed bezig bent? Ja, uiteraard. Ik bedoel dat je uitgenodigd wordt voor een EK in Polen-Oekraïne... ...betekent gewoon dat we, een, een, dat we, het team, een prima prestatie hebben geleverd. Dat de KNVB en de scheidsrechters een, een prima weg zijn ingeslagen. En dat we op, op weg zijn om deelgenoot te zijn van het EK. Het is geweldig. Wat is volgens u de doorbraak geweest? Want u fluit natuurlijk al een paar jaar internationaal. Uh, zijn, er een zijn er bepaalde meetmomenten geweest waarvan u zegt dat uh, dat zijn goede prestaties geweest? Daar heb ik veel aan te danken. Ja, ik moet dan terug naar 2009. Toen werd ik uitgenodigd voor het Europees kampioenschap onder de 21. Uh, eindtoernooi, daarin vloot ik de finale tussen Engeland en Duitsland. Die ging ook uh, heel erg goed. Op dat moment ben ik gepromoveerd aan de elite lijst. De hoogste categorie binnen de UEFA. Dat ging eigenlijk zo goed dat we Champions League wedstrijden kregen. En die zijn eigenlijk, uh, ja, eigenlijk naar heel behoren zijn die gegaan. Ja, en als je wat recenter kijkt, bijvoorbeeld de Supercup, de Europese Supercup, was ook goed toch? Ja, nou ja dit jaar hebben we natuurlijk fantastische wedstrijden gehad, hè, de Supercup. We hebben uh, de play-off gehad in het EK. Uh, we hebben uh, belangrijke Champions League wedstrijden gehad, vorige week nog, Basel, Manchester United. Ja, Dat zijn allemaal tekenen dat het uh, goed is gegaan. Ja. Zegt dit nou ook iets over het niveau van de Nederlandse scheidsrechters? Want uh, ja, de Nederlandse scheidsrechter ontbrak nogal eens op een groot uh, eindtoernooi. Dat is alweer even geleden dat dat zo was. Betekent dit dat het gewoon goed gaat met de Nederlandse scheidsrechters? Ja, dat gaat het überhaupt. Maar vorige EK was er ook een Nederlandse scheidsrechter aanwezig. Pieter Vink. Ik ben ook blij dat ik hem mag opvolgen. Um, ja, wij zijn op de goede weg bezig. De KNVB is sterk geprofessionaliseerd. Uh, we worden heel erg goed begeleid. Dus ik denk dat wij met elkaar, als alle scheidsrechters en de hele technische staf die daarbij hoort, op een prima niveau zijn aangekomen. Nou is het ook zo dat we tegenwoordig een, een man in Zwitserland hebben zitten, dicht bij de UEFA, Jijp Eilberg. Is dat ook belangrijk dat, dat zo'n man daar zit en dat in deze wereld je ook moet lobbyen voor je eigen mensen? Ja, lobbyen weet ik niet, maar het werkt in ieder geval uh, uh, niet tegen je. En het is natuurlijk belangrijk dat er iemand zit die iets voor je kan betekenen. Maar uiteindelijk moet je het zelf doen. Ik bedoel, de, de, de prestatie die geleverd wordt op het veld is, uh, is aan mij. En uh, als je die niet waarmaakt, dan heb je nog zoveel aan iemand die jou iets kan uh, uh, helpen. Maar het gaat om de prestatie op het veld. Ja, uh, enig idee hoe dat traject er nu gaat uitzien. Uh, want dan ga je dus naar een EK... Um, daar horen vaak ook altijd weer instructies bij. Enige idee of het qua spelregels nog een en ander gaat veranderen bij dat EK? Nee, spelregels weet ik niet. Ik weet wel dat wij uh, een, een cursus uh, zullen hebben... Uh, die gaat plaatsvinden eind januari, begin februari komen we bij elkaar. Uh, als UEFA scheidsrechters. Uh, maar we hebben nog geen richtlijnen uh, over het EK zelf. We hebben bijvoorbeeld dit seizoen bij de Champions League gezien... de, de, de, de lijnrichters, hè, de, de, de assistentscheidsrechters achter de doelen, bij de doelen. Is dat ook iets wat op het EK gaat gebeuren? Ja, ja. wij uh, werken met vijfde en zesde officials. Dus achter de doellijn komt een vijfde en zesde official. En dat gaat ook gebeuren op het EK. Bent... Dus wij reizen af uh, straks met vijf uh, uh, uh, scheidsrechters. Ja. Bent u daar eigenlijk een voorstander van? Ja, ik vind dat het prima gaat. Ik bedoel, uh, uh, we zien altijd meer hè, dan dat je alleen kunt zien. En als je een hele goede samenwerking afstemt met elkaar, dan gaat dat prima. Ja. Uh, nou is dus de grap dat, uh, dat, dat het Nederlands Elftal gaat daar spelen. Uh, mochten die die groepsfase overleven, dan betekent dat geloof ik dat de Nederlandse scheidsrechter... die dan in het toernooi zit, die moet dan weer naar huis. Bent u nou de enige Nederlander die hoopt dat Nederland niet al te ver komt? <laughs> nee. Gemene ben... vraag, hè? Ja, nou weet je, gemene vraag hoort er ook bij... Maar ik zal u vertellen, ik, uh, ik heb een groot oranje hart. Ik ben in 1988 bij alle wedstrijden van Nederlands elftal geweest. Ik heb uh, uh, een fantastische periode gekend. Dus ik weet wat het teweeg kan brengen als Nederlands elftal Europees kampioen kan worden. En ik was er ook een keer bij in Bern. Uh, als toeschouwer. Ja. Dus ik gun uh, het Nederlands elftal het allerbeste. En uh, ik hoop dat er een heel mooi toernooi wordt gemaakt. Dus, uh, Zij mogen gewoon naar de finale? Heel graag zelfs. Björn Kuipers was dat. Hij mag naar het EK. Hij zei dat tegen Martin Friesema. Straks nog de reactie van de baas van de scheidsrechter Dick van Egmond. En oudschijnzechter uh, Mario van den Ende. en Carly Minak en Kits. Nog even kijken in Almelo bij Heracles tegen De Graafschap. Nou, als je deze uitslag in je pool had ingevuld... ben je spekoper, Ronald. Ja, ik heb zelf 4-1 ingevuld, dus het zou... Uh... Voor een flesje weinig wel aardig zijn als. Uh, gaat het toch nog een doeffeltje zou maken. Maar na 72 minuten is het nog altijd 4-0 voor Herakles. Hebben we wel, dat heb ik even opgeschreven. Na 69 minuten. Eerst schot op goal gehad van de graafschap. Poupon schoot hem weliswaar na een combinatie met Kaak en tussenkomst van van der Linde hoog over. En zojuist nog een kans voor Sjekovic. Actie aan de linkerkant. Bal raak links langs de goal van Herakles. Geeft ook wel aan dat de ploeg van Peter Bos de teugens wat laat vieren. Niet meer zo heel scherp is als in het begin van de wedstrijd. Want het verschil was heel groot. Het is uh, Herakles geweest dat de bal in een hoog tempo heeft laten rondgaan. Veel beweging. En die van de graafschap ja, die hebben dan toch de strijd nodig. En komen niet in uh, de duels. En als Herakles dus gewoon uit die duels blijft... dan heeft het eigenlijk geen kind aan de graafschap. De graafschap wordt teruggedrongen door het goede aanvalspel van, uh, van Herakles. En dus heeft in de eerste helft met name... het spel zich gewoon op de helft van de superboeren afgespeeld. En nu wil Herakles nog wel een doelpunt maken. Maar niet meer ten koste van alles. Nu misschien met Armenteros. Die wordt daar vrijgezet voor de winter... Maar dan is de reddende engel van de Graafschap, ja het is een van de spelers die de bal van de lijn haalt. Ik heb niet helemaal kunnen zien wie het was. Maar het was een aanval in de twee schijven. Diepe bal, gespeeld op Teros. die wipt de bal vervolgens over de winter heen. Maar dan staat er een speler van de graafschap op de lijn om die bal daar in elk geval nog weg te halen. Ik denk toch dat het Abdullah is geweest die voor de geblesseerde Wormgoor is ingevallen halverwege de eerste helft. Die dan de, de vijfde van Herakles voorkomt. Het was overigens al een eerdere kans voor Everton. In combinatie met onder meer iets over de rechterkant. Bij de tweede paal werd hij vrijgespeeld. Everton maar schoot de bal tegen de winter aan en botste daarna zelf nog lelijk met de paal. Maar de Braziliaan invaller aan de zijde van Herakles heeft daar verder geen schade aan overgehouden. Het is 4-0, met nog een minuut of 17 te spelen. Duidelijk is dat Herakles zich gaat melden voor de kwartfinales van de beker. Want er moet echt een wonder gebeuren. Wil Herakles, de graafschap 1 en laat staan vier doelpunten maken. We eens kijken wie daar morgen nog in die bekende ballenbak nog terecht komt. Ajax, dat zou Ajax kunnen zijn. Die, die ploeg komt dit kalenderjaar nog één keer in actie, morgenavond dus. AZ is dan in de achtste finales van de KNVB beker de tegenstander. De wedstrijd komt op het moment dat de bestuursperikelen bij Ajax steeds dichter in de buurt van het eerste elftal komen. Johan Cruijff vraagt trainer Frank de Boer deze week in een interview afstand te nemen van Louis van Gaal en nog duidelijker steun te geven aan zijn toekomstplannen bij Ajax. Nee, maar ik heb altijd al gezegd dat ik zeker de richting die hij in wil, dat ik die heel graag volg en dat ik dat ook heel graag ondersteun. Afgelopen weekend gaven duizenden supporters van Ajax nog maar eens aan aan welke kant zij staan. In de veertiende minuut van het thuisduel met Adel Den Haag kwam de harde kern de arena binnen. Ondertussen vraagt Johan Kruijf nog nadrukkelijker om de steun van Frank de Boer in zijn strijd om Ajax technisch te hervormen. De hoofdtrainer van Ajax bekende al eerder kleur. Ik heb het gevoel dat je nu tussen, zeg maar, dat een vader tussen een zoon en een dochter moet kiezen. En dat wil ik helemaal niet. En dat kan je ook niet. Maar deze uitspraken lijken Cruijff niet ver genoeg te gaan. In Voetbal International zegt Cruijff het volgende. Als onderdeel van het technisch hart beslist hij als hoofdtrainer mee in dingen die de A-selectie raken. Nu is het de vraag in wie Frank zijn vertrouwen wil stellen... Jonk en Bergkamp met hun achterban of Blind en Van Gaal. Het zou goed zijn als daar duidelijkheid over komt. De boer laat zich niet onder druk zetten, vindt dat hij klip en klaar is. Van Gaal is op dit moment uh, niet aan de orde, want zolang er nog helemaal geen duidelijkheid uh, daarover is, uh, speelt dat voor mij nog niet. Nee, maar je weigert om, om te zeggen: van ik ga 100% voor kruiven. Ja, van gaal ja, maar Op dit moment uh, ga ik, uh, ben ik 100% voor kruif in dat opzicht. Zeg maar, dat ik de, de, de weg die hij uh, wil inslaan, dat ik dat uh, met volle overgave zal, uh, zal aan gaan meewerken. Spreek je kruif nog wel eens? Ik spreek hem. En, en is hij dan ook in deze bewoordingen bezig? Uh, dat, dat je meer moet uitspreken, dat je voor dat technische hart gaat, dat je meer die lijn uh, moet uitspreken misschien richting het publiek ook? Nou, niet dat het zo duidelijk is, maar wel dat hij dat, dat het gevoel heeft dat ik daar wel achter sta. En dat zeg ik, dat heb ik altijd al gedaan. Spreek je van Gaal nog wel eens? Nee. Maar nee. dat is toch ook een meneer ja, een die misschien dan nog zou kunnen komen? Hier? Ja, maar dat, dat, dat zeg ik net, dat is nog heel, volgens mij nog helemaal niet aan de orde. En zolang dat niet aan de orde is, hoef ik daar niet mee te spreken. Nee, je zei laatst dat ik moet kiezen tussen een zoon en een dochter. Ik bedoel, voelt het nog steeds zo of zit je toch inmiddels al wat dichter bij je zoon? Nou, nu is, zeg maar, omdat het uh, nu duidelijk is dat uh, zeg maar, de, de functie zeg maar, van Vergaal van nog niet helemaal rechtsgeldig is geweest, volgens mij. Als ik het goed begrepen heb, dan kies ik natuurlijk nu meer uh, de kant van, van Johan. In dat opzicht wat ik net heb uitgelegd, omdat ik vind dat we de richting uh, die we zijn ingeslagen, dat ik daar een goed gevoel bij heb. En het ook zeker een kans verdient. Toeval of niet, maar zeker is dat de Boer en Ajax... inmiddels wel toe zijn aan de winterstop. Uh, nou, ik denk dat de ene kant door de blessures die wij hebben... snakken we natuurlijk wel misschien naar de, naar de winterstop. Omdat je... Komt toch wel lekker uit? Ja. Het voetbal dan nog even. Ajax mist morgen zo goed als zeker Christian Eriksen... die met een enkel blessure eerder wegging van de training. Ook Furn Anita, Siem de Jong, Siegdorson, Boyles en Alderwereld... zijn er nog niet bij tegen AZ. In de beker speelt trouwens Jasper Sillissen weer. Hij staat op doel bij Ajax in plaats van Kenneth Vermeer. En hij zegt dat we geen medelijden hoeven te hebben met zijn baas, met Frank de Boer. In deze hele kwestie rond Kruif en Van Gaal. En, uh, ik denk dat de trainer veel kan hebben. Dus uh, de trainer ook wel weet wat hij wel en niet kan. Hij gaat er wat breder zitten, dus komt goed. <lacht> Ja, Doman Jasper Sillessen, medeleden met Frank de Boer, is dus niet nodig. U hoorde verslaggever Ragnar Niemeyer. Roland van der Geer, uh, die ene goal van de graafschap. Die jij zo ja. graag wil, komt die nog? Ja. Of, uh... Nee, die is, er, die is er nog niet geweest. Ja. De, poepon, het is 4-0 overigens na 78 minuten. Poepel net nog wel een mogelijkheid gehad voor de graafschap. Schot dat voorlangs ging via een been van een Herakliet. Dus dat levert een corner op voor de graafschap. Die vervolgens weer werd, werd naastgekopt. En we hebben net een diepe bal gezien richting Everton. Een van de invallers bij Herakles werd vrijgezet voor de Winter. We wilden hem aan de ene kant er langs spelen. Aan de andere kant er langs lopen. Maar de Winter zat er bekeurig met het hoofd tussen voor zijn eigen strafschapgebied. Dus kwam daarmee. De vijfde voor uh, Herakles dat nu ook weer uh, balbezit heeft met uh, Van der Linden en uh, Overtoom rond de middenlijn aan uh, de linkerkant. Speelt Everton aan in de as van het veld. Dan direct doorsteken richting Armenteros die doorloopt richting het strafstofgebied. Daar zit een hoofd van de graafschap tussen. Maar veel levert die interventie van de Graafschap niet op. Ja, even tegenhouden, maar zeker niet meer balbezit. Want Herakles heeft de bal inmiddels weer in de laatste linie via Rienstra, Kwanza en Rienstra. dan kan de laatste Rienstra dus net wat pasjes richting de middenlijn. Nou, besluit diep te spelen in één keer op overtoom. Ja, die liep daar wel in de buurt van het strafstopgebied van de Graafschap. Maar de winter is er dan als de kippen bij om die bal op te pikken en weer in het veld te brengen. In de hoop dat zijn ploeg in ook van nog een doelpunt kan maken in deze wedstrijd. Zeker nu Herakles dus ja, eigenlijk wel... Het tempo wat heeft verlaagd, wat rustig rondspeelt in de wetenschap... dat het met 4-0 wel verzekerd is van een plekje in de beker, ook na de winterstop. Als Van der Linden nu weer balbezit heeft, even aan zijn hoofd voelt, aan zijn nek voelt. Net even in een duel gezeten met Poupon. Het levert wat pijn op bij de aanvoerder van Herakles die even niet meedoet aan het spel. Rienstra, de andere centrale verdediger, bouwt op via um, Douglas. In het veld gekomen voor Feyenovic. heeft nu de bal aan de rechterkant, halverwege de held van de Graafschap. Douglas speelt Duarte aan. Duarte weer richting Douglas. Nou, daar zit Frenkel dan tussen. En dan kan de Graafschap proberen eruit te komen nu met Kaak. Die, ja, die wil de poepon wel diep sturen, maar die zegt uh, dank je de koekoek. Die bal is veel te ver voor mij. Pasveer is uh, net voor zijn strafselgebied in balbezit gekomen. Komt zo nog een wissel aan bij uh, Herakles. Nog een minuut of tien. En Heraklide op 4-0 tegen de Graafsel. Gaan wij nog even terug naar Ajax tegen AZ. Voor de winterkampioen AZ is het duel met Ajax in de Amsterdam Arena... de kans om een uh, goede eerste seizoenshelft met een nog beter gevoel af te sluiten. In de competitie heeft de koploper vijf punten voorsprong... op de rivaal uit Amsterdam, een gat dat de laatste weken kleiner werd... omdat de Alkmaarders nogal wat punten verspeelden. Afgelopen zondag verloor AZ in Breda met 2-1 van NAC. Toch dreunde de verliespartij niet echt door de laatste dagen in Alkmaar. De trainer van AZ, Gertje Verbeek, werd bevestigd in zijn gevoel... dat het een ongelukkige nederlaag was. Nou, ik, ik vond dat iedereen eigenlijk wel, uh, en mijn ploeg ook. Ik bedoel, niet dat verkeerd. Uh, de wijze waarop je met elkaar omgaat, beïnvloed je elkaar. Uh, en uh, dat doet de groep op mij en ik op de groep. Uh, ook de groep heeft het wel zo gezien als zijnde van uh, goede wedstrijd. Uh, dat gebeurt je uh, van de tien keer één keer. Uh, en uh, je zult hem acht keer winnen en, en één keer gelijk spelen in zo'n wedstrijd. En uh, we hebben gekeken naar de afspraken die we hebben gemaakt, de uitvoering. Nou, daar konden we maar daar kon we eigenlijk alleen maar heel tevreden over zijn. En, en zeker niet in de verwijderde zin naar elkaar toe. En ja, en dan, dan, dan loop je daar een keer tegenaan. Dat is jammer. Maar, maar het, is niet, het is niet anders. Leef je spelers het ook zo? Heb je die boodschap doorgekregen? Ja, want anders dan zei ik het niet. Je beïnvloedt elkaar. En gisteren in de nabespreking was het duidelijk. Uh, ik zag het al in de commentaren terug in, uh, in de kranten. En, uh, en voor de camera's. Uh, dat jongens dat idee ook zo hadden. Uh, er was een, best wel een grote teleurstelling na de wedstrijd in de kleedkamer. Maar uh, daarna kwam ook wel weer het besef dat we gewoon goed gepresteerd hadden. Alleen geen resultaat hadden gehaald. En uh, dat gaat soms niet samen. Is het dan lekker voor, voor jou en voor je spelers dat er nog zo'n bekerpotje... en niet zomaar één tegen Ajax achteraan zit... om misschien met een goed gevoel naar, uh, ja, naar de vakantiebestemming, naar de familie te gaan? Ja, maar kijk, uh, uh, het is altijd heel wisselend. Hè? Uh, een gevoel wordt, wordt gecreëerd door je gedachten. En de gedachten waren natuurlijk voor die wedstrijd tegen NAC heel positief... omdat je Europa League verder bent, uh, je bent winterkampioen. Ja, dan heb je nog twee wedstrijden te gaan. Nou ja, en, en dan leef je toch weer van wedstrijd tot wedstrijd. Dus... Uh, Teleurstelling geeft nooit een heel prettig gevoel. Na de bezinning is er wel weer een bepaald idee van, nou ja, we hebben er alles aan gedaan, we hoeven elkaar niks te verwijten, we hebben gewoon goed gespeeld. Dus het, de vorm de is het nog steeds. En dan richt je je weer op de volgende wedstrijd Ajax. En ook daarin zal bepalend zijn of je wint of verliest. Maar neem niks af van het feit dat we gewoon tot nu toe een uitstekende eerste seizoen zelf hebben gedraaid. Waarin we onze doelstellingen hebben gehaald, waarin we onze ambitie hebben aangemaakt. Dus de, de, de, overal blijft er een, een goed gevoel hangen. Alleen het is wel heel in, direct verbonden met het, uh, het laatste resultaat. En dat is straks de, de bekerwedstrijd tegen Ajax. Kans om te winnen bij Ajax. Dat uh, ja, geeft vaak bij spelers iets meer een speciaal gevoel. Uh, vaak bij supporters ook hier in Alkmaar. Beleef jij dat ook zo? Nee, maar het is de beker. En, uh, en, en Ajax is gewoon een interessante ploeg om tegen te voetballen. Uh, Ajax wordt er altijd uh, uh, neergezet als, als, uh, als een van de topclubs in, in Nederland. En dat komt natuurlijk vanuit de historie. Nou, en, uh, en dan is het mooi om daar, uh, om daar uh, je gram te halen en te kijken of je in staat bent om, om van dat Ajax uh, te winnen. En dat doet niks aan van het feit dat ze nu lager staan in de competitie als ons. Hè, want dat is pas halverwege. Hè, maar Ajax blijft altijd een ploeg met veel individuele kwaliteiten. En, uh, en, uh, en, en, en in thuiswedstrijden is er altijd wel heel sterk opererend. Nou, ja, en dat moeten wij als AZ zien te te doorbreken om, uh, om daar te winnen. Heb je het gevoel dat voor, voor Ajax uh, de beker misschien iets minder belangrijk is als voor AZ? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar kaartverkopen, zijn er nog veel kaarten verkrijgbaar voor supporters. Uh, ik denk als je het om zou draaien... zou het hier in het stadion in Alkmaar gewoon vol zitten. Ja, maar ik, ik, ik, ik geloof niet in het feit dat voor Ajax de beker niet belangrijk zou zijn. En uh, zij, uh, zij willen op drie fronten actief blijven, daar ben ik van overtuigd. Je, je gaat skiën uh, straks op vakantie vroeg me af, als je jouw ski-stijl moet vergelijken met de voetbalploeg... lijkt het dan het meest op AZ of is het een beetje degradatieskiën met lange halen snel thuis? Nou, ik ski zoals ik vroeger voetbalde. En dan weten de mensen die je hebben zien, voetballen die weten genoeg. Lange halen snel thuis? Het is onmeunig hard. Ja, en weinig bochten. Dus weinig techniek. Als het iets fijner uitziet na een vakantie... Nou, nog niet. Ik, ik, ik zie nu uit naar die wedstrijd tegen Ajax. Daar, uh, da, da, dat zou heel mooi zijn. Uh, en dat zou het eerste seizoen zelf mooi succesvol afsluiten als je, als je een ronde verder zou weten te komen. En dan reken je meteen met een concurrent af en uh, eventueel uh, wel een finale plaatsen. Want een beker is een prijs en uh, je voetbal toch op prijzen te pakken. En ik heb er als speler al een keer in de finale gestaan. Als assistent trainer ben ik al een keer bij een finale geweest van de beker. Hartstikke mooie hoogtepunten toch ja En dan wil je als hoofdtrein ook graag een keer in die finale staan. En dan graag een keer winnen. <laughs> Want dat is nog niet gelukt. Ja, zei, ja. ja daar ben ik. Zij Gert-Jan Verbeek tegen Jeroen Elshoff. AZ kan beschikken over een zo goed als fitte selectie. Ook de Belg Maarten Martens is weer speelklaar. Maar Verbeek kiest ervoor om de middenveld er pas na de winterstop weer bij zijn wedstrijdselectie te halen. Eén wedstrijd is er nog uh, vol bezig. Sparta GVVV. Extra tijd zit erop. Ze gaan daar strapschoppen nemen. 1-1. Beauty is the eye of the beholder. Yeah. Check the portfolio Hey, yeah. you beautiful people. Spark Spock it up. Live it up. Been stolen and been taken coordinating in my locations Barely cryptic while I'm Singing this song you. for you Singing this song for you right now So watch out You better mind where you are walking Man, oh, yeah. you is gonna no for them I have a shock uh, uh, Map uh, out where you drive and them I spot out where you park uh, Don't trust a fierce narrow shadow after dark mm. uh, No for carry news, you better mind where you are talking yeah. you No know. uh, for creepy crawly Spider-Man, Peter Parker uh, uh, uh, Kingston, London, now uh, you're a New Yorker yeah. Come along and follow super heavy like Star. So, hey. for people. Beautiful people van uh, Super Heavy. Een uh, supergroep. met Big Jagger, Josh Stone hoorden we en uh, Dave Stewart onder meer erin. Tot mei dit jaar was hartstikke geheim die band. Wist jij dat Ronald? En toen kwam Mick nee. Jagger in één keer uh, op 20 mei zei hij van uh, moet je nou eens horen wat we hebben. Oké. Okay. Nou het is er een voorbeeld van. Zo smaakt niet, hoor ik al. Nou, dat is een aardig liedje. Maar... Ja, Oké, okay. goed. Het voetballen. Nee, ik zet de niet op. Herakles tegen de Graaf. <laughs> Nog een minuutje. Het is 4-0 voor Herakles. Dat nu achterin de bal rondspeelt met Van der Linden. En met Kwanzaa. Oftewel, men rekt zo de wedstrijd naar het einde. In de hoop dat invalscheidsrechter Gerritsen er niet al te veel tijd bij trekt. Maar ja, die denkt ik sta nu ook een keer voor het hoofd van de camera's. Ik zal nog wel een minuutje of drie ergens vinden om bij te tellen bij deze wedstrijd. Het is 4-0 dus. Dus bij Rust was het al 3-0. Na Rust nog een keer Feyenovic. Er zijn er nog wel wat mogelijkheden geweest voor Herakles om de stand hoger te doen uitkomen. Maar daar is men dan niet in geslaagd. ten eerste omdat de winter dan toch wel een prima partij speelt. En ten tweede omdat men ook in de laatste fase van deze tweede helft niet al te veel meer aandringt. En zelfs de graafschap nog een paar keer in de gelegenheid heeft gesteld. Nu komt hij er misschien wel als er een snelle vrije trap van Kwanza. In één keer diep gestoken woord richting Everton. Een van de invallers bij Herakles Maar in de handen van de keeper, de winter dus. De graafschap is er in de tweede helft. En uiteindelijk toch nog drie keer ingeslaagd om in de buurt te komen bij Pasveer. Een wedstrijd is dit nooit geweest. Laat dat duidelijk zijn. En nu maakt Gerrits ook een einde aan het uh, duel. De graafschap gaat er dus uit. En Herakles meldt zich voor de kwartfinales van uh, het beker-toernooi. Dik en dik verdiend. Want er was maar één ploeg die vanavond voetbalde. En dat was de pijspoeg. Hockeyster Ellen Hoog gaat eind januari niet mee naar Argentinië... waar het toernooi om de Champions Trophy wordt gespeeld. 25 jaar is Hoog inmiddels. Ze speelde tot nu toe 125 interlands... en werd met Oranje in 2006 wereldkampioen... en twee jaar later in Peking zelfs Olympisch kampioen. Bondscoach Max Caldas legt uit waarom Hoog, waarom Hoog is afgevallen. Ellen heeft in onze optiek, uh, uh, met name in de woord zijn goed in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 die gaat haar nog sterker maken dan wat ze echt ooit was. Maar dat wil niet zeggen dat zij afgevallen is voor de Olympische Spelen in Londen. Nee, nee, Ellen is een, uh, zoals al de rest van de meiden in beeld voor Londen. En Ellen is iemand dat weet precies, dan zegt ze zelf ook, hoe uh, moeten ze moeten spelen wanneer ze met de rugtige de muur is. En dat brengt bij zich altijd uh, de beste uit Ellen, zeg maar. Dus um, ik verwacht nu ook zo te zijn. Alleen die inhaalrace, race, heb ik haar vandaag gezegd, moeten ze misschien eerder starten. Je hebt ook een keuze gemaakt in de keeper, zeg maar. Ja. Joyce Sombroek is jouw eerste keeper, geworden, ja. Engels de tweede. Ja. Hoe ben je tot die keuze gekomen? Um, aan de hand van de informatie die we hebben gekregen van hun keeperstrainers bij de clubs. Hoe onze keeperstrainer met hun gewerkt dit jaar heeft nee. uh, in Papendal in en in Alicante. En dadelijk wat wij hebben gezien van haar tijdens de hoofdklasse. Voor allebei. En ik vind dat dat de verschil is dat, dat, dat Joyce is constanter in haar goede spel dan Floor is. Floor heeft zes van die uh, ja, minder vast in de wedstrijd, waar ze goals in kassier dat in principe moeten ze hebben. En uh, daar heeft Joyce dit jaar minder van gehad en uh, eigenlijk niet van gehad. En uh, um, ja, daar is dus de keuze op gebaseerd. Maar je neemt ze wel allebei mee naar Rosario. Absoluut. En Floor gaat ook hier bij de Champions Trophy gewoon geen enkele twijfel over. nu dus zonder zijn als Floor. Nu niet meer gaat kiepen. Uh, ik heb ze allebei nodig, wij hebben ze allebei nodig mm -hmm. en zij hebben elkaar nodig. Dus dit uh, uh, is voor Floor ongelooflijk slikken. En terecht dat dat zo is. Het is een ongelooflijke, uh, ja, echt een voorbeeldig topsporter. Mm -hmm. En, um, uh, en ik denk dat, dat we gaan ook voor haar heb, heel veel goede wedstrijden gewoon zien in, in, in Oranje. Ja, je bent met een heleboel mensen op trainingskamp geweest in Alicante de afgelopen ja. twee weken. Een hele grote selectie was het. Er zijn ja. er een aantal van afgevallen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat die niet meer in beeld zijn voor Londen. Nee, helemaal niet. Ver van. Als dat was geweest, hadden we ook die keuze gemaakt. Hm. stonden in onze gedachtegang als staf van... goal, stel voor dat zullen we dit ook gaan doen. Dat iemand niet zo goed is of uh, in de weg gewoon zit. Hm. Maar gelukkig maar ook die afvallers zijn... Uh, Mensen dat op die moment niet goed zijn. Zoals wij denken dat ze goed zouden moeten zijn. Um, maar toch was het toch nog van uh, een nachten om de kansen te maken. Ja. Het uh, toernooi in uh, Rosario straks, de Champions Trophy met de acht sterkste landen van de wereld. Ja. Uh, hoe ga je dat benaderen? Want het is natuurlijk nog een half jaar voor Londen. Ja, omdat juist omdat yes, wel zes maanden voor Londen is. Uh, gaan we gewoon gas geven en uh, gaan we gewoon rechtop, recht aan spelen en uh, niks verbergen. Hm. Uh, Laten zien hoe wij staan in januari als Nederlands team. En uh, ik zie Chamber Champions Trophy als een win-win situatie. Uh, het moet, het, het mag en het gaat gebeuren. Dus uh, ja, laat maar komen. Want je bent uh, titelverdediger ook nog, hè? Ja, heerlijk. <laughs> heerlijk. Het is een hele gevoel om daar, daar te komen als nummer van de wereld. En, uh, en daar te spelen bij Aymar, de beste speler van de wereld op dit moment, uh, in de stad Met een laatste toernooi. En uh, ja, die er waarin gunnen het aan ons heel graag. En uh, volgens mij komen we heel goed voor de dag. En je wil heel graag tegen 18 uur Spelen daar ook, hè? Ja, ook. Maar ook voorlopig eerst eerste gewoon China en uh, voorlopig thuis vakantie en daarna gewoon China. <laughs> <Ja>. <laughs> tot slot, Max. Uh, ik zei al, het is een half jaar voor de Olympische Spelen in Londen. Hoe ziet jouw traject tot Londen in grote lijnen uit? Uh, beginnen bij hier centraal met de meiden uh, 5 maart, naar de Champions Trophy. We in Papendal. Mm. onze thuisbasis. En uh, we hebben een aantal uh, oefentoernooien in Delft naar Londen, eentje in Groot-Brittannië... Een in Nederland. En we hebben een series tegen China en tegen hopelijk de US in Nederland. En daarna gewoon Dus het is echt intensief. Want tussen zit de Hoflassen, Iemand moet kampioen worden. En ook EAL en de rest. Maar de dames, wat dat betreft, zitten voor ze een hele volle jaar. Ja, want de competitie gaat natuurlijk ook nog door. Ja, gaat door. En we willen graag dat de meiden daar ook goed in zijn. Ik graag dat iemand uh, kampioen gaat worden van de teams. En dat ze leren ook uh, zeg maar zondag te, ik had te gaan slachten. Zeg maar. En uh, dat uh, maandag weer Oranje uh, regeert. Max Kaldos, de bondscoach van de hockeyvrouwen... in gesprek met uh, Tim Steens. Oranje begint het toernooi om de Champions Trophy tegen China... Op zaterdag 28 januari. Dan heeft u nog één uitslag van ons te goed. Ik had u verteld dat het bij Sparta tegen GVVV penalties nemen geblazen was. Na een 1-1 de 90 minuten in de verlenging niet gescoord. Nou, in de penaltyreeks deden ze dat wel. Sparta maakte er vier. En de amateurs uit Venendaal van GVVV maakten er vijf. Dus GVVV gaat door naar de volgende ronde. Dan uh, nog even over Björn Kuipers, uh, de achtste Nederlander... die mag fluiten op een Europees kampioenschap voetbal. Hij komt in een rij met illustere namen als Charles Korver, Jan Keizer, Beb Thomas, John Blankenstein, Dick Jol en Pieter Vink en Mario van de Ende. In 1996 vloot van den Ende op het EK in Engeland. Uh, sinds hij geen officiële functie meer heeft in de arbitrage... volgt hij de Nederlandse scheidsrechters met een kritische blik. Van den Ende heeft dan ook een mening over de aanstelling van Björn Kuipers. Ja, nou ja, goed. Uh, het was natuurlijk een, een strijd die voorop uh, eigenlijk al een beetje uh, ongelijk was. Omdat uh, ja, toch uh, in het verleden al gezegd is dat Björn Kuipers een ander traject uh, volgde dan de andere scheidsrechters. Hij werd in Nederland in de luwte gezet om uh, een groot aantal topwedstrijden niet te fluiten. En eigenlijk klaargestoomd voor het grote werk uh, op internationale basis. Ja, dat is natuurlijk een hele vreemde strijd uh, als, je, als je praat over fair play in, in de sport. Ja, want van toppers ook in Nederland, daar leer je toch van? Ja, ik denk dat uh, de weinige toppers die we in Nederland nog hebben... die natuurlijk ook door de beste scheidsmetters gefloten moeten worden... en ook de scheidsmetters die je later moet vertegenwoordigen, moet vertegenwoordigen... op internationaal niveau. U zegt hij is vorig seizoen in de lulte gehouden. Um, dit seizoen fluit hij wel toppers, vorig seizoen niet. Met welke reden, denkt u? Nou ja, het is natuurlijk zo dat je hem in de lul te houdt om hem niet te, niet te beschadigen. Om hem geen klappen te laten oplopen die andere scheidsrechters natuurlijk wel op kan lopen als je, als je toppers fluit. Want uh, het gevaar ligt natuurlijk altijd op de loer dat je bij een fout in een, in een topwedstrijd... Ja, dan, uh, dan ligt alles onder een vergrootglas en dan, uh, dan wordt natuurlijk alles uh, nog een keer uh, een aantal malen vergroot... waardoor natuurlijk de kans op schade gewoon veel groter is. Hoe kijkt u naar nou Björn Kuiper zelf? Qua niveau? Wat weet u van hem, wat heeft u van hem gezien, in goede zin, slechte zin? Nou ja, ik, ik volg hem natuurlijk al een aantal jaren. En ik, ik hoop in ieder geval dat hij ons tijdens het eindtoernooi... in Oekraïne of Polen positief verrast. Maar verwacht u ook dat dat gaat gebeuren? Of uh, denkt u van, dit gaat mis? Nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de, aan de wedstrijden. Kijk, ik denk dat uh, wedstrijden waar, uh, waar Polen of Oekraïne zelf al meedoen, ja, dat die natuurlijk weer veel eenvoudiger te fluiten zijn dan, uh, dan wedstrijden op topniveau. Kijk, een wedstrijd als, uh, als Nederland, Portugal, Nederland, Duitsland, ja, in die categorie schat ik hem nog niet in. Nou, heeft een scheidsrechter ook altijd te maken met het eigen land? Want ook Oranje gaat. Ja, nou goed, dat kan ik uit eigen ervaring. Uh, heb ik het een drietal keren meegemaakt. Uh, zowel bij het EK. Nederland stond 4-0 achter tegen Engeland. En uh, toen was mij al toegezegd dat ik of een halve finale of finale als Nederland eruit zou vliegen. Ja, en mijn buurman Patrick Cluyford uh, in de 89ste minuut tegen Engeland met een puntertje scoorde die uh, 4-1. Dus we verloren met 4-1. zij gingen door en ik naar huis. Ja, hetzelfde verhaal in, uh, in 1994. Thuis. Ik geloof niet dat iemand het erg vond, hoor, destijds. Nou, ik wel hoor, want ik, uh, ik had goed de ziekte in. En, uh, maar dat was dezelfde in 1994 en 1998. Dat uh, Nederland-Ierland, uh, ja, dat was een heel lullig uh, schotje van, uh, van Wim Jong door de benen van Pet Bonner. Ik weet nog wel dat mijn toenmalige geenzegger Jan Doorstraat stond te juichen ik zei, wat doe jij nou? Hij zei, wat wij kunnen doen? Door, door deze uh, akelige goal kunnen wij naar huis toe. Ja, dat dezelfde in 1998 ook geweest. Uh, Edgar Davids had nog nooit gescoord in het Nederlands team. En uh, tegen Joegoslavië scoort hij ook. Uh, ik, ik dacht één minuut voor tijd. En uh, ja, uh, is Nederland door, en Mario naar huis toe. Ja, en dat zijn ook uh, de vervelende dingen in een ja, Want Oranje gaat voor het hoogste, maar dat doet de scheidsrechter ook. Ja, natuurlijk. En daarom zei ik ook eerder dat het een hele vreemde zaak is. Dat, uh, ja, dat je dus naar huis gestuurd wordt, omdat jouw land doorgaat. Terwijl jij als scheidsrechter in mijn optiek zo neutraal bent en boven alle partijen staat. Kunt u zich eens verplaatsen in Björn Kuipers op dit moment? U heeft dat zelf ook meegemaakt, aangewezen voor een EK of een WK. Wat onderga je dan als geit Wat gebeurt er met je? Ja, dat is een, uh, dat is een heel prettig gevoel. Kijk, uh, je weet natuurlijk al lang dat je in de race bent. En eigenlijk is dit uh, zo'n telefoontje. Ik heb begrepen dat die en door Colina en door Van Egmond gebeld is... Uh, ja goed, dat, dat is leuk. En, uh, maar ja goed, als je al zeker weet dat hij in de pocket is. Want uh, de geluiden zijn natuurlijk altijd zo geweest dat, uh, ja, dat hij erheen ging. En dat er eigenlijk geen concurrentie voor hem was in Nederland. Omdat, nou goed, die, die route hebben we nu al een paar keer besproken. Maar goed, het is, het is een heerlijk gevoel. En uh, ja, nogmaals, het belangrijkste is dat je het waar maakt op zo'n toernooi. Oudscheidsrechter Mario van den Ende tegen Angelo Wiel. Die oudscheidsrechter heeft dus kritiek op uh, dat Björn Kuipers in de luwte is gehouden. en noemde ook nog de naam van de scheidsrechtersbaas van de KVB, Dick van Egmond. Angelo Terwiel vroeg van Egmond om een reactie. Nou, we hebben natuurlijk voor alle scheidsrechters die in potentie... Uh, Europese topscheidsrechters zijn, een speciaal traject. Ja, en daar in dat hele opleidingstraject is het logisch dat je een goede opbouw van wedstrijden hebt... En uh, dat is bij, bij Buren prima geslaagd. Uh, hij heeft de afgelopen jaren ook in Nederland toppenzijden gefloten. Zoals Ajax, PSV, PSV, Ajax, Feyenoord, PSV. Dat heeft hij allemaal prima gedaan. Er uh... wordt alleen gezegd bij een van die wedstrijden die je nu noemt... Uh, de, de beet van Soares zag hij over het hoofd. Ja. ja, die heeft hij over het hoofd gezien. Dat is inderdaad een heel aardige. En uh, Ik heb er steeds bij geroepen. Als er een uh, hond loopt verwacht je dat hij kan bijten. Maar dat verwacht je op een voetbalveld niet. Dus dat heeft hij niet gezien. Maar hij heeft het verder prima gedaan en daarnaast in Europa uitstekend gefloten. Dus als beloning daarop is hij nu voor het EK aangesteld. Zegt u nou eigenlijk dat niet alleen hij, maar elke scheidsrechter die jullie in het korps hebben... dezelfde behandeling krijgt, ook eerst in de luwte begint? Ja, een scheidsrechter die doorloopt vanuit het amateurvoetbal. Eerst de eerste divisie. Daarna begint hij in de eredivisie met de minder moeilijke wedstrijden. Ja, dat is ook logisch, want ze moeten groeien in hun rol. Ja, en dan gaan ze langzaam, als ze daarvoor geschikt zijn, naar de topwedstrijden. Ja, en die geschiktheid moeten ze elke wedstrijd, elke week weer bewijzen. En als dat verder goed gaat, dan kan het zomaar gebeuren... dat je internationaal scheidsrechter wordt... en ook daar de kans krijgt om naar de topwedstrijden te groeien. Een heel logisch traject, wat elke scheidsrechter kan doorlopen, als hij goed genoeg is. En dat is Björn. Nou, is het traject wat bewandeld wordt... normaal gesproken richting een EK... Uh, de KNVB zet een aantal scheidsrechters op een lijstje... waaruit UEFA gaat kiezen? Werkt het zo? Ja, wij hebben de gelegenheid om zeven van onze beste scheidsrechters... Uh, op, de, op de lijst voor de FIFA te zetten... Uh, die scheidsrechters worden door de UEFA en FIFA ingezet bij internationale wedstrijden. Buren is een van die zeven mensen. Hij is uh, sinds al vier of vijf jaar is hij internationaal scheidsrechter. En ook internationaal ga je een heel traject door. Uh, dan begin je met de minder moeilijke wedstrijden. Uh, en als je uh, echt goed bent, zoals hij, dan krijg je uiteindelijk de gelegenheid om Champions League, Interland, uh, wedstrijden te fluiten. Uh, en ook de gelegenheid om naar een grote nooit te gaan. Dus ja, hij heeft bewijzen dat hij daarvoor uh, de geschikte kandidaat is. Ja, het is een, voor hem een bekroning op uh, zijn carrière tot nu toe. Mario van der Ender zegt... Uh, er loopt eigenlijk nog een andere scheidsrechter rond. Uh, dat is Pieter Fink. Die schat ik eigenlijk qua niveau hoger in. Alleen die is op een bepaalde manier aan de kant gezet door de KNVB. He, door u eigenlijk. Uh, wat vindt u daarvan, van die opmerking? Want hij zegt... ik heb veel meer vertrouwen in hem... en ik denk dat, dat hij van een hoger niveau is... dan de scheidsrechter die nu is aangewezen. Nou, het is aardig dat uh, onze scheidsrechter zo hoog worden aangeslagen. Net als uh, Pieter Vink dan ook. Ja, ik uh, weet dat Pieter ook een topscheidsrechter is. Het is alleen dat Pieter besloten heeft om niet langer door te gaan voor de Weiva. Omdat hij dat uh, niet meer kon combineren met zijn uh, privésituatie. Dus ja, om die reden is er besloten uh, om uh, Pieter zijn plaats uh, aan, uh, aan een andere scheidsrechter te geven. Vorig jaar is dat gebeurd, dus logische ontwikkeling. Wat voor indruk maakt Björn Kuijbers op u nadat dit bekend is geworden? Het zat er natuurlijk aan te komen, maar toch. Ja, hij had er wel een beetje op gerekend. We hadden het verwacht, want hij doet het gewoon heel goed, al, al heel lang. Maar wat ik net al zeg, het is een uh, kroon op uh, een heel uh, groot aantal goede, goede, goed gefloten wedstrijden. En uh, ja, uh, hij mag het daar laten zien. En ik ben ervan overtuigd dat het ook voor hem een heel mooi toernooi wordt. Hopen voor hem dat Oranje niet heel ver komt dus? Nee, zo werkt het niet. Nee, wij hebben allemaal een Oranje hart. En in dat opzicht eerst het zelf al en dan de arbitrage. Culture Club was dat. En uh, Time, ja, over Time gesproken, over uh, extra Time gesproken. Daar weten ze bij GVVV alles van, uit Veenendaal. Sensatie in de bekers Ze versloegen eerste divisionist Sparta. En het ging zoals het hoort bij een bekerstunt in de strafschoppenserie. Radio Utrecht deed hartstochtelijk verslag. Thijs van Tentbeking, jouw held. Kan de held van Venendaal worden? Kan zich onsterfelijk maken in Veenendaal? Oh, kijk eens even naar alle gezichten, langs de kant. Iedereen houdt elkaar vast... Iedereen houdt elkaar vast. Thijs van Ted Beking. dames en heren, jongens en meisjes. Kan GVVV in de kwartfinales van de kvvb beker schieten. Ik heb het niet meer. De bal ligt op de stip. De aanloop kan genomen worden. Het schot is daar. Ja! Ja! Ja! Ja! ja. Van dit Beekink schiet GVV naar de kwartfinales. Dit, wat gebeurt er allemaal? Wat een gekke huis hier. Luister maar, wat er gebeurt. Wat een gekke huis hier. Dit kan niet, dit kan niet. Dit is ongelofelijk. Natuurlijk stormt iedereen namens GVV naar dat uitzinnige blauwe vak. Naar dat uitzinnige blauwe vak dat helemaal uit het dak gaat. Ongelofelijk, ze hebben geknokt. Ze hebben gepikkeld. GVVV zit bij de laatste acht van de beker. Hoe is het mogelijk? Sparta druipt af. Het is ongelooflijk. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ja, RTV. utrecht collega's die helemaal gek worden. Mich uh, Michiel van der Valk, aanvoerder van GVVV. Goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jij maakte ook nog een penalty, hè? Je scoorde ook nog een ja, keer. Ja, ik scoorde de eerste. Dus uh, zijn we zijn ontzettend uh, blij mee dat we uiteindelijk hier... Uh, met de winst doorgaan in het draag van de wedstrijd hebben wij het aan het langste eind getrokken. Daar heeft helemaal niemand het meer over hoor in Veenendaal. Nee, nee, nee, dat geloof ik zeker. Wat een feest na afloop met de super 500 man mee vanuit Veenendaal. Dat is natuurlijk fantastisch en dat we hier nogmaals voor een stunt zorgen. Eerst excelsior en dan een kwart uit de week voor je. Vertel eens, hoe was het op het veld na afloop? Ja, gek uit. Uh, spelers uh, vlogen elkaar in de armen, bestuursleden, uh, supporters op, uh, op de tribune die helemaal uit hun dak gingen, zag tranen. Dus uh, ja, dat uh, betekent zeker iets voor de club. Ja, uh, Veenendaal was uh, helemaal leeg heb ik begrepen vanavond. Hoeveel waren er mee? Uh, Mange of uh, 1500 tot, uh, tot 1700 en uh, overal vandaan. Niet alleen uit Veenendaal, uit Leersen, maar uit uh, de omgeving uh, Utrecht. Uh, ja, fantastisch dat zoveel mensen ons steunen vandaag. Zeg, Sleengart, die miste een penalty hè? Al daar werd gestopt eigenlijk meer, zo moet ik ja, het zeggen hè? Hij werd gestopt door, uh, door Johan Janssen, net als in de reguliere speeltijd uh, Stopt uh, Johan opnieuw een penalty. Uh, ja, gewoon fantastisch dat hij uh, zo niet belangrijk doet uh, op zo'n moment. Ja, volgens mij komt Sleingart uit jullie regio, hè? Ja, dat gaat met kloppen. Ik zou het niet weten eigenlijk als ik eerlijk ben. Ja, volgens mij komt je uit Amersfoort, maar, maar dit terzijde. <laughs> <laughs> maar goed, jullie gaan in, het, uh, in de ballenbak, om het zo te zeggen. Ja. En wat heb je in de kleedkamer gehoord? Gingen er al speculatie over wie er nu de volgende tegenstander moet worden? Ik moet zeggen dat ik nog niet eens in de kleedkamer ben geweest. Maar als je bij de vorige loting met PSV en Trent in de kook zit, samen met Sparta dan mag je hopen dat je nu een van de toppers omdat je toch in de kwartfinale zit, dat je die treft. Ja, waar gaat je volk in uit? Ja, een wedstrijd Ajax-PSV, Trent blijft gewoon fantastische vroeg. Ja, dat. Ja, dat blijft gewoon mooi. Dus, ja. daar, daar gaan we voor. Maar ja. iedere tegenstander is denk ik een, een topploeg. We uh, zijn er geen kleinste meer tussen zometeen. Dus uh, we hopen op een hele mooie tegenstander en uh, weer, weer genieten. Ja. Moet je morgen werken? Uh, mijn baas was hier uh, van Jeans maar uh, volgens mij hoef ik, uh, hoef ik niet te werken. Dus uh, ik moet even, uh, even kijken wat het morgen wordt en hoe laat het wordt vanavond. Ja, ja. nou, <laughs> uh, drinken dan nog maar één in de bus op weg naar huis? Ja, dat doe ik. Of, twee. Ontwerp, misschien. of twee, misschien. Ja. Ja, dat denk ik wel. Genieten van en gefeliciteerd nogmaals. Ja, ontzettend bedankt. De aanvoerder van uh, GVVV was dat uh, Michiel Van der Valk. Nou, dat was het uh, wat ons betreft voor, uh, voor nu. Morgen gaan we vrolijk door, beginnen we al om half negen. Dan natuurlijk de topper tussen uh, AZ en Ajax zat morgen allemaal op Radio 1. Alle duels uh, die volgen we. Zometeen, met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door Max van Wezel. Eh, wat mij betreft, graag tot morgen en veel plezier dus straks met het oog. Goedenavond. Het aftellen is begonnen. Morgen gaat hij de ruimte in. André Kuipers, op weg naar het internationale ruimtestation ISS. Ja, het is niet altijd gegeven dat je een beetje Nederland kan zien. Radio 1 is erbij, live met een extra uitzending van het NOS Radio 1-journaal. Morgenmiddag, 2 uur, de lancering van André Kuipers. Zodra je dan echt in de ruimte bent en het uitzicht, het is een fantastisch moment, moet ik zeggen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.